Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Jobboos met het NOS-journaal. Ronald P., die vastzit voor de moord op Christel Ambrosius... is in zijn cel aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij de dood van Anneke van der Stap. P. werd in oktober 2009 tot 15 jaar cel veroordeeld in de Puttense moordzaak... Anneke van der Stap, de toen 22-jarige studenten, verdween in 2005. Ze werd gevonden in de bosjes aan het Jaagpad in haar woonplaats Rijswijk. Ze was toen al elf dagen vermist en wordt het laatst gezien op het station in Enschede. Het onderzoek naar de dood van Anneke van der Stap is volgens de OM in volle gang. De komende tijd zal Ronald P. worden verhoord. Supermarktbedrijf Jumbo is vandaag in Raamsdonkveer begonnen met het ombouwen van de eerste super de boerwinkel. Jumbo nam de supermarktketen vorig jaar over. De komende drie jaar worden in totaal 175 superdeboerwinkels omgebouwd tot Jumbo. Hoeveel de ombouwoperatie kost wil het Brabantse supermarktbedrijf niet zeggen. Deskundigen schatten de verbouwingskosten per superdeboer op gemiddeld 2 miljoen euro. In Den Haag is het top van het kabinet bijeen voor een ontbijtsessie. Premier Balkenende, de vicepremiers Bos en Rouwvoet en de ministers van Middelkoop voor Hagen en Koenders... praten in het torentje over het rapport van de commissie Davids en de missie in Afghanistan... Beide onderwerpen houden de coalitiepartners al een tijd lang verdeeld. Costa Rica krijgt voor het eerst een vrouwelijke president. De 50-jarige liberale Laura Chinchilla won de verkiezingen met een ruime voorsprong op haar concurrenten. Ze wordt de opvolger van president Arias, die niet herkiesbaar was. Chinchilla was de eerder vicepresident onder Arias. Ze heeft gezegd dat ze zijn economisch beleid wil voortzetten. Costa Rica heeft de afgelopen jaren een aantal vrijhandelsakkoorden gesloten, onder meer met de Verenigde Staten... Het land geldt als een baken van stabiliteit in een onrustige regio. Het weer, het is bewolkt. In het zuidwesten af en toe wat neerslag. In de loop van de dag ook wat zon. Het wordt vanmiddag maximaal min 2 graden in het binnenland. En plus 1 in het zuidwesten van het land. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Shuffle your feet, get on the bus, pay your fare, then tell a driver that you're going to a double dutch affair. while well, I be darned. Here it comes. The double dutch bus is on the street. You better get off the coast. Move your feet. Bus fare transpass. That's the way my was De Dabbeldas was Jan Fris. Ja, 80ste minuut. Een heel klein foutje in de verdediging van de Zorgt ervoor dat Nigel Berg de bocht krijgt op een hele mooie manier de verdedigers te hakken zien... ...en zorgt voor zijn derde doelpunt en het vierde voor Zandvoort. Zandvoort blijft met 10 minuten te gaan met vier op. Kijk, dat zijn hele goede berichten vanaf het uh, sportveld van uh, SV Zandvoorts. Welkom bij u te, uh, drie alweer. Van, ja. uh, ik word een beetje afgeleid van jou, wat wil hij nou gaan doen? <laughs> Hang maar gewoon op, Joop begrijpt het al. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> Goed. <laughs> Straks uh, uiteraard zo dadelijk om uh, kwart over vier zijn we weer terug bij Joop van Ja, en slot.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 Dan gaan we snel over naar Jan Fresjab. 84e minuten, hele mooie voorzet vanaf de rechterkant van Maitselberg. Michel aan, laat de bal heel lekker lopen. En daar stond al helemaal vrij. Max Aardenwerk, die voor 5-0 zorgt. En we hebben nog 5 minuten te spelen. Helemaal geweldig. <laughs>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 Ik hoor, maar waar ik nooit kreeg. was het duur of te vroeg of te laat mee. Voe achter op succes en op die mooie dag. Daar in de zon en in de zelvoerlijn. Verriet wil ik weer hebben rond mijn gevier. Maar ten af en toe heb ik alleen maar gemeerd. Het is een kwestie van Op het uur door de regen leef Hij verkeerd. Ah, ik vroeg hem maar door gelier. Denken, denken, denken, ik begreep het niet. Maar ik heb u nou, hoe het alleen Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs lult. Dat heel Holland Limburgs Want er kunnen en een dag, dan loop ik door Maastricht. Dan zit hem in denk ik en dat gezicht, dan loop ik over en meer nog en dan meer doorgerend. Door het het in beroemde, ik ben herkend. Hey! Hey. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op. altijd uh, enorm goed op uh, feestjes en praktijkjes. Dus. Deze zingel van uh, Rowan Herzen. En het is een kwestie van geduld. Nou, we gaan uh, naar de finale van de wedstrijd van vandaag. SV Salford tegen Monnikendam. Monster scoren. De wedstrijd die uh, Salford helemaal mee zat, uh, Joop. Ja, en ook uh, uh, geduld, hè? Want dat hebben Salford gehad Het uh, laatste nou, laten we zeggen, uh, 20, 25 minuten is uh, Monikendam redelijk veel op de helft van Zandvoort geweest. Maar ik kon het gewoon niet afmaken. En ik vond juist met de verzorger van uh, Monikendam te praten. Ik zeg, jongens, we, je, vijf punten uit twaalf, ja, ze, we zijn wel iets beter dan voetballen, maar gewoon niet goed genoeg. En dat blijkt ook wel. Want Sondwort heeft het vanmiddag absoluut niet moeilijk gehad. Ze hebben het, uh, ik zeg, heeft een schitterende penalty gestopt met een, een, een hele mooie daar ao nou gestopt. En dat zijn eigenlijk, is eigenlijk het enige wapenfeit wat je van Monikendam kan zeggen. Meer is er niet vandaag gekomen. En ook die penalty was gewoon niet met overtuiging genomen. En daarom uh, kon hij ook, uh, denk ik, redelijk mogelijk door de VET uh, gestopt worden. Uh, ja.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 Lekker beginnen ze naar de winterstop. te stoppen. Ja, dat is wel lekker. Ja, we hebben een probleem, want volgende week is er weer een inhaalprogramma. En dan speelt Zandvoort weer niet. Oh, ik, kan, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Zondagmorgen is vrij. En die speelt volgende week weer. Dus volgende week wel alleen op zondag wat te doen hier op Zandvoort. En dan kan Keur weer eventjes gaan kijken of hij de mannen die vandaag niet aanwezig zijn weer in kan passen. In zijn standaard-telefoon. En dan praat ik over Bas en Ronald Kales. En.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 Maar uh, ze hebben nu, uh, laten we hopen, de, de goeie, het goede gevoel weer te pakken. En uh, deze vijfde mag daar uh, lekker aan mee helpen. Absoluut, een uh, applausje waard. Dankjewel Jafres en tot okay, een andere hey, keer. Heb je, heb je wel je duim op jou voor over nu? W ja, oh, ja. <laughs> ja, ja. Nee, absoluut. Absoluut. In koor. Hé fijn weekend. Dankjewel. Ja, Oké, okay, ja, uh, Dat dan... was Jafres. I remember you in the store, And you kept me standing. small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 op het circuit. Lijkt me een mooi plan. En ik weet wat jij zondag gaat doen, morgen. En Rob is... de Nijs heeft er een plaatje over gemaakt. Ja. De wereld staat voor ons heel even stil... ...want die zondagje worden, hoor. Voor mijn collega Albert Jan Ik hoor het Rob de Nijs. Ja, zondags ontbijt. Zo Gord, gordijntjes dicht, lekker ja, tegen elkaar. Kruidje erbij, eitje kru erbij. Kruidje erbij. Nou, het kan gewoon niet meer stukjes. Circuit Park Zandvoort, dit update. Snel over de Willem van deze op circuitpark Park Zandvoort. Morgen ah, de vier uur race. En vandaag uiteraard ook uh, de trainingen uh, daarvoor, uh, Willem. Ja, dat klopt. Helemaal uh, de vrije trainingen uh, voor uh, morgen. Armen met... Uh...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 Eerder vertelde ik al over Dennis van der Lara e en tot, uh, de jeugdige Dennis uh, die uh, de baan op gaat uh, in een e IT samen met Jaap van der Lara. Jaap van der de Roublier en uh, Fabrice Rijder uh, in het weten van Lara. Uh, Jaap van der Lara Heel kort gereden, die daarna snel uitgestapt en in zijn auto richting de Veluwe. Want zijn vrouw was begonnen met bevallen, dus dat heeft voor hem toch de prioriteit. Dat gaat voor, ja, ja. zeker gaat ja. dat ja. voor. Dus, uh, of het ja, te morgen is, dat is natuurlijk afhankelijk van uh, hoe dat allemaal behoogt. Uh, maar uh, ja, dat is een uh, mooi iets voor uh, ons Jaar. Beter nieuws als dat hij de afgelopen tijd heeft te horen gekregen. Van, uh, zijn werkgever laat daar gewoon niet laat samen op tekenen horen of ze nog verder gaan met de autosport... sport. wel ja, een contract hebt voor een paar jaar. Willem, we verstaan je af en toe een beetje slecht. Maar een vraag even, ja, Saap is natuurlijk overgenomen door Spijker. Het schiet me in één keer te binnen. Spijker heeft in de Formule 1 gezeten. Gaan we binnenkort ook een Saap zien rond rondscheuren op een circuitpark, zo voort? <tijds> nou ja, ik zeg nooit nooit, maar uh, voorlopig heeft uh, de sportactiviteit van Spijker beperkt. Uh, zich uh, natuurlijk uh, tot de uh, Mans-series waar ze uh, wel actief zijn uh, met de auto. Maar Saap, uh, ja, ik, uh, ik zeg nooit nooit, maar. Het <tijds> zou wel een mooie stunt zijn, denk ik. Ja, het zou zeker mooi zijn. Maar ik denk dat daar uh, momenteel nog niet de prioriteit ligt uh, van dat concern. Uh, uh, even een andere vraag. Zijn er morgen nog kwalificaties voor de startopstellingen? Of uh, ja, hoe gaat dat? Ja, de gaat die gaat op de start. En uh, we hebben een kwalificatie. Uh, het begint om uh, 10:30 voor half. En dat uh, is een half uur uh, dat er mogelijkheid is om uh, te kwalificeren. Ah, Oké. Okay. is natuurlijk altijd belangrijk uh, voor de startopstelling... Ik exact natuurlijk voor een vier uur reis uh, van het minder uh, belang. Uh. Van waar je van start gaat, dan uh, tijdens de race ook 12 rondjes. Ja, dat begrijpen we. <laughs> Oké, okay, maar in ieder geval vanaf half elf kwalificatie morgen en om 12 uur de vier uurse race. Ja. Gratis entree, had ik dat goed van jou begrepen? Gratis entree. Je hoeft helemaal middags voor te betalen. Ja, voor je uh, hapje en je drankje, uiteraard. En wil je toch de auto meenemen en die parkeren, Ja, dan moet je voor de auto wel betalen en dat is uh, 5 euro. Maar wij Zandvoorters gaan toch gewoon lopen? Ja, lopen Oké. Okay. Wij gaan morgen naar het circuitpark Zoomvoort, Willem. Dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. Oké. Okay. En ik zou zeggen, morgen om 12 uur klaar voor de start. Weinen niet wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Dam, dam, Stein en Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Kann ich einmal nicht bei dir sein? Dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam dam, dam dam.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 Dit is nou Frankie Goes to Hollywood. Ik ken het nummer wel, maar dat duurt niet zo langer zoals jij er nou over Nee, nee, nee. speciale remix daarvan. Jij hebt werkelijk niemand. En je hoort hem bij CFM. Ik kom daar volgens op Jij vond het niks, hè? Nou, als ze gaan zingen wel. Ik zag je een beetje zo kijken van wat is dit nou weer? Wij vonden hem goed, hè, Josje? Ja, Daan? Vond je hem ook goed? Daan vond hem ook goed.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 En uh, de zittende rechter, meester Kinnegin, zit de zaak voor. Het... Oeh, die is streng hoor. Ja, zo. en het betreft uh, hier een, uh, een, een uh, uh, ja, laten we zeggen, uh, Laul en Hardy versus de heer Koper, Bol en Terol. En uh, de, de, hetgene waarop de heer en uh, meneer uh, Brouwer van Laul en Hardy aanklagen is omdat ze altijd te lang blijven, omdat het altijd zo te gezellig is. Dus u begrijpt het al. Dat wordt een, en het schijnt dat raadsman Fink de stukken al klaar heeft gelegd. En uh, dus dat de meeste kindergin daar een zware dobber aan gaat krijgen. Maar de meeste kindergin kennen zal hij zich daar wel goed van zijn zaak kwijten. En aanstaande dinsdag hebben wij de receptiefeest ja. VM 20 jaar. En, uh, In take 5 om ja. 6 uur. En Daan en José hebben net het receptieboek opgehaald bij de Bruna. En uh, toen ze vertelden dat het voor de receptie was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 Ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat. Je onvoorwaardelijk oost voor mij. Ik zie de velden langs mijn garage. Het is stil achter de I'll Nick en Simon en Roos. En, nee. en de doe iets en, uh, anders. Abel en Onderweg order, Clearwater Revival. Uiteraard daarvoor ook weer. Ja. Ja, die plaat mogen we niet vergeten natuurlijk. Nee, maar Toen start, we het 1990 hebben. Toen zaten we in 1990. En uh, deel 2 uh, van het overzicht uh, 1990 hebben we net besloten. Doen we volgende week. Oké. Okay. Nou. Dat in het kader van het tijdgebrek. Dat bedoel ik. Zullen we dan nog uh, twee plaatsen gaan? Uh, even uh, entertainment for you, hè?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 Je bent hetzelfde, je maat er Ik heb je zo lang niet gezien.